Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Goedemiddag. Griekenland geeft staatsobligaties uit. België geeft bankgegevens van buitenlandse spaarders vrij... En roken tijdens de zwangerschap leidt tot overgewicht bij het kind. Het is vrij zonnig vandaag. Het is in elk geval droog. Alleen in het oosten en zuidoosten zijn wat stapelwolken en is er kans op een bui. Het wordt 18 graden aan zee en 22 in het oosten van het land. Morgen begint de dag zonnig. Morgenmiddag komen de buien. Het wordt 19 tot 25 graden. En de dagen daarna bewolkt en behoorlijk buien. Vanaf vrijdag wordt het ook frisser. De Griekse regering heeft besloten voor ruim 1,2 miljard euro aan staatsobligaties uit te geven. Dat besluit komt een dag nadat kredietbeoordelaar Standard Poor's Griekenland bestempelde als het minst kredietwaardige land ter wereld. De Grieken die zeggen dat Standard Poor's geen rekening houdt met de onderhandelingen die worden gevoerd met de EU en het IMF. Vandaag komen de EU-ministers van Financiën bij elkaar... voor extra overleg over Griekenland. En minister De Jager debatteert nu met de Tweede Kamer... over nieuwe steun aan de Grieken. Volgens De Jager is die steun nodig... en kan Nederland tientallen miljarden euro's verliezen... als het land aan zijn lot wordt overgelaten... op voorwaarde dat bijvoorbeeld ook de banken een steentje bijdragen. België heeft de gegevens van 250.000 buitenlandse spaarders doorgegeven... aan de landen waar die mensen wonen. Onder de spaarders zijn volgens de Belgische Tijd meer dan 50.000 Nederlanders. Door afschaffing van het bankgeheim in België... worden sinds begin vorig jaar de gegevens gedeeld met andere landen. In totaal hebben 26 landen bankgegevens uit België gekregen. En het gaat dan om klanten van BNP Paribas Fortis, ING, Dexia en KBC. Nederlanders met een spaarrekening in het buitenland die moeten dat allemaal aangeven bij de Belastingdienst. Maar dat gebeurt niet altijd. En met de gegevens uit België kan de Belastingdienst zwart spaarders opsporen. Over geld gesproken, er is al jaren flinke ruzie... in een van de rijkste families in Frankrijk, de familie Betancourt. Moeder Liliane, ze is 88, erfgename van het L'Oréal-concern... die geeft aan de lopende band links en rechts miljoenen weg. En dat tot groot ongenoegen van haar enige erfgename, dochter Françoise. En moeder en dochter voeren al jaren juridische procedures tegen elkaar... over die grote bedragen. Een half jaar geleden leek de strijd bij te zijn begraven... maar het conflict is terug, weer in volle hevigheid losgebarsten. Frank Renaud aan de lijn. Wat is er aan de hand, Frank? We hebben onderzoek gedaan naar de geestestoestand... van de 88-jarige Liliane Bettencourt. En volgens Franse media trekken die harde conclusies. De steenrijke Franse zou mentaal en psychisch achteruitgaan. Ze heeft ernstige geestelijke problemen. En ze moet op zijn minst onder toezicht worden gesteld, zeggen die drie doktoren. Ja, eh, onderzoek van artsen dus. En dochter Françoise die is daar zeker blij mee. Waarschijnlijk wel, ja, want zij zegt al jaren dat haar moeder aftakelt. Het punt is namelijk dat die 88-jarige moeder met geld smijt inderdaad. Zoals je zei, ze heeft bijna een miljard weggegeven aan een bevriende fotograaf over een periode van vele jaren. En zou recent ook weer 143 miljoen euro hebben geïnvesteerd in het bedrijf, maar weer via een vreemde constructie. En dochter Françoise zegt, mensen maken misbruik van mijn zwakzinnige moeder. En ze halen miljoenen bij mijn moeder weg zonder dat ze er ergen heeft. Moeder komt ook nog wel eens in de media. Wat zegt zij ervan? Moeder zegt, ik ben helemaal niet in de war. En ze heeft zelfs laten weten dat haar dochter niet goed bij haar hoofd is. In een interview, een recent interview, noemde ze haar dochter een beetje gestoord. En ze adviseerde haar eens een psychiater te bezoeken. En daarmee is het conflict eigenlijk weer terug waar het was... voor uh, dat recente bestand waar we het over hadden. Moeder en dochter gaan elkaar nu weer gewoon als vanouds schreeuwend te lijf in de Franse media. Ja, want het gaat om echt heel veel cent. Hoeveel geld heeft ze eigenlijk, weet je dat? De Liliane Bettencourt, de moeder, wordt geschat op vele miljarden vermogen... staat hoog in de fortune-lijst van rijkste ter wereld... en ze geldt als de rijkste vrouw van Frankrijk. Maar toch, geld maakt niet gelukkig, Frank. De nou ja, dochter zegt, het gaat me niet om het geld... want haar erfenis staat namelijk al vast, dat is ook zo. Het is vastgelegd dat zij het aandeel van haar moeder krijgt... in dat cosmetica-concern lo L'Oréal als moeder overlijdt. En daarmee is ze dus ook steenrijk. Nee, die dochter bezweert, het gaat me alleen maar om het welzijn van mijn moeder... er wordt misbruik van haar gemaakt. Het is weer duidelijk. Frank Renoud in Parijs, dankjewel. De Stichting Voedselbanken Nederland wil dat staatssecretaris Bleker aanspraak maakt op de Europese voedseloverschotten. Steeds meer Nederlanders melden zich bij de voedselbanken. En tegelijk is het aantal bedrijven dat voedsel levert sterk afgenomen. Voedselpakketten zijn daardoor steeds lastiger te vullen, zegt de stichting. De Europese Unie verdeelt jaarlijks voedseloverschotten... ter waarde van 500 miljoen euro. Het gaat om graan, rijst, zuivel en suiker. En 20 van de 27 EU-landen maken daar gebruik van. En volgens de Nederlandse voedselbanken... moet ook Nederland voedselhulp accepteren. En Bleker voelt daar helemaal niks voor. Omdat sociaal beleid volgens hem een nationale kwestie is... en niet een Europese. Dit is het NOS Journaal met Jan van der Putten. Hoe is het met Trots op Nederland van Rita Verdonk? Nou, er is weer nieuws. De Utrechtse raadslid van Trots op Nederland stapt uit de partij. Het gaat over het enige Ton raadslid in de Utrechtse gemeenteraad. René Kuiper, goedemiddag. Goedemiddag. Wat is er aan de hand? Waarom gaat u weg? Uh, nou ja, ik heb eigenlijk een uh, keus gemaakt om uh, ja, zelfstandig verder te gaan. Uh, het is geen makkelijke keus, zeg ik erbij. Maar uh, ja, wanneer uh, ruzies zijn... en wanneer er spanningen zijn waardoor ik niet aan mijn werk kom... <tieft> ja, dan moet je die keuze wel maken. Noemt u eens een voorbeeld? Nou ja, laat ik beginnen door te zeggen dat ik uh, de communicatie... met de landelijke partij echt uh, slecht vind. Um, die heb je vooral als onervaren raadslid, zoals ik... gewoon keihard nodig, hè, de juiste steun. Uh, hm. Ja, die ontbrak eigenlijk. Uh, ja, U kunt Rita Verdon uh, niet makkelijk bellen, bijvoorbeeld. Ja, maar kijk, het is ook de manier waarop ik vind dat een politiek leidste, uh, Ja, haar leden gewoon... Contact dient te onderhouden. En ook uh, op een andere manier met de leden moet omgaan. dan bijvoorbeeld met mensen van de andere partij. We zijn toch allemaal van dezelfde partij. Uh, dus behandel ook iedereen op diezelfde manier. Maar wat is nou. Uitrevisita dus uh, we... ja, heeft bij mij bijvoorbeeld geen zin, denk ik dan. Nee, nee. Maar wat, wat, ja. is, uh, wat was voor u de druppel die de emmer deed overlopen? Nou, het, het waren heel veel druppels tegelijk. En toen stromde de emmer eigenlijk over. En toen dacht ik, ja, ik moet nu een keuze maken. Uh, ik stop, of ik ga verder zelfstandig en probeer dan toch... de kiezers van trots in 2009 ja, tevreden te stellen. Ik hoorde iets over Bond, waar ruzie over was. Ja, dat was dus een voorbeeld. Uh, We hebben in Utrecht heel erg ingezet op dierenwelzijn. Ja. Eén van onze speerpunten geweest. En vervolgens krijgen wij een hele leuke column van mevrouw Verdonk... waarin ja, Bond eigenlijk verheerlijk wordt. Ik denk van, ja, dat is een standpunt wat nooit is vastgelegd in trots op Nederland... En dan vervolgens krijgen wij het te horen en wij moeten ons weer verantwoorden tegenover de kiezers. Ja, zo kunt u niet werken. Wat, wat, wat gaat u nu nee. doen voor uzelf verder? Uh, ja, ik zal verder gaan als zelfstandig uh, gemeenteraadslid. Uh, daarnaast is er een nieuwe partij, GroenRechs Nederland, waarin ik mij zal aansluiten. Uh, we hopen dus ook aan de nieuwe verkiezingen uiteindelijk uh, deel te gaan nemen met deze nieuwe partij. We gaan het zien, René Kuiper. Uh, niet meer van trots op Nederland in Utrecht. Dank u wel. Dan vakbond FNV-bondgenoten, die hebben een alternatief plan opgesteld voor het pensioenakkoord dat vrijdag is gesloten. Details worden vanmiddag bekend als de bond dat alternatieve plan presenteert. Volgens de woordvoerder bevat het meer zekerheid voor werknemers. FNV-bondgenoten is voor binnen de vakbeweging de grootste tegenstander van het akkoord, waarin de pensioenleeftijd in twee stappen omhoog gaat naar 67. Bond is onder meer tegen dat het aanvullend pensioen afhankelijk wordt van de financiële markten. Met dat alternatieve plan hoopt FNV-bondgenoten het verzet te mobiliseren. Het principeakkoord van vrijdag moet namelijk nog worden voorgelegd... aan de leden van de vakbonden. Roken tijdens de zwangerschap. Als de moeder rookt tijdens de zwangerschap... heeft het kind op latere leeftijd grote kans op overgewicht. En dat blijkt uit het grootschalige bevolkingsonderzoek Generation R in Rotterdam. Dat project volgt 10.000 kinderen jarenlang vanaf de geboorte. Vincent Jadou is kinderarts en directeur van Generation R. Goedemiddag. Goedemiddag. Zijn er dan nog vrouwen die roken tijdens de zwangerschap? Ja, absoluut. Uh, het is over het algemeen bekend dat roken de zwangerschap geen goed doet. Maar uh, in Generation R zien we toch dat uh, 25% van de zwangere vrouwen toch rookt. 25% rookt toch? Ja. En, en, en doen ze daar poging om te stoppen? Ja, het blijkt dat, dat iets minder dan de helft echt probeert te stoppen... Maar het, het, een grote meerderheid dat niet succesvol lukt. Dus echt 20% van uh, de vrouwen in Generation R blijkt gedurende eigenlijk de hele zwangerschap te roken, actief te roken. Niet te geloven. U volgt die kinderen die geboren worden, die dan opgroeien. Wat zie je na een paar jaar? Nou, wat we al wisten, ook uit Generation R in Rotterdam... is dat, dat roken in de zwangerschap leidt tot een kleiner kind bij de geboorte... en ook tot een hoger risico op te vroeg geboren worden. Dat zijn echt belangrijke problemen. Maar wat we dan ook zien, en dat is uh, nieuw... dat uh, roken in de zwangerschap niet alleen leidt tot problemen bij de geboorte... maar ook bij de kinderen op latere leeftijd. En we zien bij kinderen van vijf jaar dat ze eigenlijk een neiging hebben... om overgewicht te ontwikkelen, een grotere kans om overgewicht te ontwikkelen. En hoe komt dat? Ja, wat we denken, um, we hebben nu deze relatie aangetoond. En wat we wel zien is dat kinderen van rokende moeders korter blijven in de kinderjaren. Ja. Maar wel eigenlijk in het gewicht uh, flink inhalen. Dus een kind wordt te klein geboren, komt uit de baarmoeder en gaat flink inhalen in de gewichtsgroei. En doet dat eigenlijk te snel en te hard. En groeit in het gewicht eigenlijk te hard door, zodat het daardoor overgewicht ontwikkelt. Dus je krijgt korte, dikke kinderen? Ja, door dat roken direct te stoppen heeft zin. Dat nog even? Ja, wat we wel zien in het onderzoek is dat vrouwen die alleen in het eerste trimester roken... dat de kinderen van deze vrouwen geen hogere kans hebben op uh, overgewicht. Dus inderdaad, de boodschap is liever niet roken. En als je dan toch rookt per ongeluk in de zwangerschap, dan zo snel mogelijk stoppen. Het lijkt me een zeer duidelijke boodschap, Meneer Doen, kinderarts en directeur van Generation R. Dank u wel. Bedankt. Sport. Sporten kan ook helpen tegen overgewicht. Het is vandaag de derde dag van de Unicef Open Tenniskampioenschappen... op de grasbanen van Rosmalen en Marcella Mesker. Die volgt het toernooi. Marcella op dit moment, Jesse Hoetakalung op de baan. Hoe is het met hem? Ja, het gaat goed. Hij ziet er comfortabel uit op het gras. Hij speelt makkelijk, beweegt zich goed. En won de eerste set van de Duitsers Julian Rijster met 6-2. Tweede set komt Reister er wel wat beter in. Die heeft zijn service games weten te behouden. En de Duitser leidt nu met 3-2 en hij heeft zelfs een breakpoint. Dus Houta Galoon, de nummer 110. 16 van de wereld. Kreeg een wildcard van de organisatie. Die moet er nog in deze tweede set uh, aan de bak. Uh, er komt straks nog een uh, andere Nederlander in actie, Robin Hazen. Later vandaag. Hij speelt ook tegen een Duitser. Tegen Misha Zverev. Hazen de nummer 58, Zverev de nummer 103. Dus op papier zou Hazen dat moeten winnen. Bij de vrouwen hebben we nog één Nederlandse deelnemster. Die gaat zo dadelijk na Hoeter Galoen op het centekort spelen. Dat is een debutante, een nieuwkomer. Kiki Bertens. Ze is 29. Jaar, kreeg een wildcard van Marcel Hunze, de toernooidirecteur. 179 op de wereld. En zij moet nu tegen de nummer 35, de Italiaanse Sara Arani. Um, dus dat betekent een mooie uitdaging voor die debutante Kiki Bertens. Ondertussen is het gewoon gelijk geworden op de service van Houta Galoen. 6-2 dus voor Jesse Houta Galoen. 3-2 nu in de tweede set voor Julien Rijster. Bericht vanaf Rosmalen de Grasbanen door Marcella Mesker. Dankjewel. Jeffrey Bruma voetbalt de komende twee seizoenen op huurbasis bij Hamburger SV. Een 19-jarige verdediger van Chelsea krijgt bij HSV waarschijnlijk meer speeltijd. En daarom koos hij voor het avontuur in Duitsland. Chelsea heeft het recht om Bruma na één seizoen terug te halen naar Londen. En Gert Herkens is de komende twee seizoenen trainer van voetbalclub Veendam. Komt uit in de Jupiter League. Voormalige coach van Willem II volgt Joop Gal op. Die is naar Go Ahead Eagles gegaan. Het is 13 over 12, er is verkeersinformatie. Ray Pacet, goedemiddag. Goedemiddag. Op da 12 Den Haag-Utrecht, daar gebeurde een ongeluk bij Zevenhuizen. De weg is vrij, ze zijn klaar met takelen, maar nog wel 5 kilometer file tussen Zoetermeer en Zevenhuizen. Op da 76, naar Geleen tussen Voerendaal en Nut, 2 kilometer. En een stukje verderop tussen Nut en Geleen, 6 kilometer file. Dat heeft voor een deel te maken met pingpop. Nee, van de AWB hoofdpunten van het nieuws. Griekenland geeft staatsobligaties uit ter waarde van 1,2 miljard euro. België geeft bankgegevens van 250.000 buitenlandse spaarders vrij. Onder hen zouden 50.000 Nederlanders zijn. En roken tijdens de zwangerschap leidt tot overgewicht bij het kind op latere leeftijd, blijkt uit een groot bevolkingsonderzoek in Rotterdam. Tot zover dit uitgebreide NOS-journaal. Zometeen op deze zender de NCRV met lunch.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 Vroege Vogels TV. Duurzame paling. Bestaat dat eigenlijk wel? Natuurfotografie is kwestie van geduld en goede camouflage. ringen op 50 meter hoogte. En een prachtige slotentuin in de rubriek tuinreservaten. Dat allemaal vanavond in Vroege Vogels TV om tien voor half acht bij de Vara op Nederland 2. Dit is Radio 1. NCRV Lunch Jurgen van den Berg Goedemiddag allemaal TV-producent en de Mol zit in zwaar weer de schuld van het bedrijf is volgens het financieel dagblad opgelopen tot 2 miljard euro en daarmee ondraaglijk geworden Hoe kon het zover komen eigenlijk in het mediaforum Bart-Jan Spruit, columnist van Elsevier... en Max van Wezel van Vrij Nederland en Radio 1. Het gaat onder meer over de 25.000 e-mails van Sarah Palin... die ze verstuurde toen ze gouverneur van Alaska was. Via een WOP-procedure probeerde journalisten inzage te krijgen... in de handel en wandel van de politica. Een grote onthulling heeft het nog niet opgeleverd. A lot of those emails obviously weren't meant for public consumption. They're between staff members. They're probably between family members. So you know, I'm sure people are going to capitalize on this opportunity to go through 25,000 emails and perhaps take things out of context. Ja, dat is Lapelin zelf. Straks de mannen van het mediaforum erover. En wie wordt de nieuwskenner van week 24? De eerste die aan de bak moet in de nationale nieuwsquiz is Samuel Negatu uit Haarlem. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het medianieuws van vandaag. Er komt eind dit jaar een spin-off van het prestigieuze tv-programma The Beagle. De VPRO gaat een programma maken met de Britse bioloog Redmond O'Hanlon... die meevoer op de Beagle. En dat was voor hem al een droom die uitkwam. I would love to be part of your series. Ja, yeah, I've been waiting all afternoon for you to ask me. <laughs> so exciting. Something I really like to do voordat ik die. In O'Hanlon's Helden, want zo gaat het programma heten, gaat hij op zoek naar zijn helden. Het woord zegt het al, veelal zijn dat ontdekkingsreizigers uit de 19e eeuw. Het wordt nu gefilmd in Angola, Centraal-Azië, Noord-Amerika en Australië. Plaatsen waar die ontdekkingsreizigers ook zijn geweest. Het programma O'Hanlon's Helden is vanaf half november te zien. Het gaat de publieke omroepen lukken om de 200 miljoen euro... aan bezuinigingen van het kabinet te realiseren. Financieel Dagblad heeft inzicht gekregen in het kostenbesparingsonderzoek... dat is uitgevoerd. De omroepen zelf moeten ruim 100 miljoen bezuinigen. En met de korting op de omroeporkesten en de wereldomroep... zou dat voldoende moeten zijn om aan 200 miljoen euro te komen. De omroepen besparen met samenwerking... minder programma's zelf maken en efficiënter programmeren... besparen ze 50 tot 60 miljoen euro... Het rapport met alle details wordt volgende week waarschijnlijk openbaar. Acteur Charlie Sheen is bezig met een comeback in een tv-serie. Hij stond wekenlang in het middelpunt van de belangstelling... vanwege drank- en drugsgebruik en ook allerlei vage uitlatingen. Om die reden werd Sheen ontslagen als hoofdrolspeler... van de comedy Two and a Half Men. Daarin speelde hij een womanizer, zoals hier... waar hij de vrouw van een collega iets te goed blijkt te kennen. Oh, hey, Julie. Uh... How do you know my wife? No, no, no, no, I, I, I don't know her. Je zei: Hey Julie. No, no, no. sneest. <laughs> hey Julie. Momenteel is Hien in gesprek met TV-zenders over een nieuw project. Dat lijkt op Two and a Half Men. Die serie maakte hem de best betaalde TV-acteur van Amerika. Slecht nieuws voor de fans van de omstreden blog A Gay Girl in Damascus. De site wordt niet geschreven door een gay girl, maar door een 40-jarige Amerikaanse man. Dit weekend is die ontmaskerd en nu is er op het weblog een excuus geplaatst. De auteur schrijft: Dit blog was fictief, maar de gebeurtenissen zijn waar en ik vind niet dat ik iemand heb benadeeld. Dat de lesbische blogger een pseudoniem was, dat kwam aan het licht... na een posting dat de schrijfster gearresteerd zou zijn... door de Syrische geheime dienst. Alleen niemand in de hele Syrische homoscene... bleek ooit van de gay girl te hebben gehoord. En nog meer fake nieuws op Twitter is ophef ontstaan... over een briefje achter het raam van een McDonald's-vestiging... met de tekst... Onze klanten van Afrikaanse-Amerikaanse afkomst... betalen voortaan een toeslag van 1,50 dollar. De maatregel zou zijn genomen omdat de Amerikanen... van Afrikaanse afkomst gemiddeld meer overvallen plegen... Veel Twitteraars zijn boos over dat briefje... en tweeten met hashtag SeriouslyMcDonalds hun ongenoegen. Maar wie het nummer draait dat ook op het briefje staat... krijgt het hoofdkantoor van concurrent Kentucky Fried Chicken aan de lijn. McDonalds zelf probeert nu op internet de schade te beperken... met de mededeling dat geen enkele Afro-Amerikaan een toeslag hoeft te betalen. Er is een ombudsman voor iedere mogelijke bedrijfstak. Pensioenen, verzekeringen, veel gemeenten hebben er eentje. Want dan ontbreekt er nog eentje in dat rijtje. Een echte media-ombudsman die over alle kranten, programma's en andere media gaat. De nationale ombudsman, Alex Brenningmeijer, pleit nu voor zo'n media-ombudsman. Meneer Brenningmeijer, goedemiddag. Goedemiddag. Wat is uw voorstel precies? Uh, nou, Ik vind het belangrijk dat los van bijzondere media... bijvoorbeeld een krant die een ombudsman heeft... er voor de media een, uh, een ombudsman is. En dan bedoel ik ook een herkenbaar persoon die uh, gezag heeft. Dus dat moet iemand zijn die boven de partij staat... in ieder geval niet zelf bij zo'n krant werkt? Nee, ik denk, kijk, op zich kan het geen kwaad... wanneer een krant of een, een, een omroep nadenkt over de kwaliteit van hun werk... en over de ethiek die ze hanteren. Maar eh, bovenover alle media heen eh, moet, moet er een gezaghebbend instituut zijn... wat op een gegeven moment zegt, dit kan niet. Ja, want de Volkshand heeft er bijvoorbeeld één, de NOS heeft er eentje... Ja? Er zijn wel meer mediainstellingen uh, die natuurlijk, uh, op, op die manier ombudsman hebben. En je hebt de Raad voor de Journalistiek nog. Ja, de Raad voor de Journalistiek. Nou ja, de Raad voor de Journalistiek vind ik een, een vrij onmerkbare instantie. Het onderwerp interesseert mij uh, heel erg, maar ik, uh, ik merk of hoor heel weinig van de Raad voor de Journalistiek. En dat is al jaren zo. En er is ook een stichting, uh, ombudsman voor de media. Maar uh, dat, dat levert nog niet zeg maar, een gezaghebbend persoon op die zich zo nu en dan krachtig uitspreekt over iets wat er in de media gebeurt. Ja, over die raad van journalistiek gesproken, er zijn media die, die die raad helemaal niet erkennen, hè? Ja, dat is zeker zo. En dat is natuurlijk ook de, de, de kant van de vrijblijvendheid. Ik vind dat zo'n instituut zodanig uh, veel gezag moet hebben dat je er gewoon niet omheen kunt. De, de, de gewone ombudsman, u zeg maar, kan die die media zaken er niet bij doen? Nou, als ombudsman ga ik met name over de overheid. En uh, ik denk dat dat voor uh, veel mensen ook wel zo duidelijk is... als ik me met name beperk tot de overheid. Dus ik denk dat het geen kwaad kan wanneer voor de media een, een apart iemand komt... die ook specifieke deskundigheid heeft op dat terrein, Want dat speelt natuurlijk ook wel een rol. Ja. En, en wat voor zaken zouden daar dan terecht kunnen komen? Nou, ik denk dat uh, je kunt een beetje denken aan het uh, programma uh, De Leugen Het waar ze nu in dan onderwerpen aan de orde werden gesteld. Uh, ik denk dat je rondom uh, zeg maar zreeuwerige media... Uh, rondom uh, onzorgvuldigheid uh, in de journalistiek... wel degelijk kwesties aan de orde kunt stellen en kunt zeggen... kijk, hier, hier komt een bepaald belang in het, uh, in, in het gedrang... en dat die ombudsman op een gegeven moment roept... ho, dit kan niet... En vooral dat die ombudsman ook aangeeft... welke normen nu eigenlijk gelden. Want dat is toch een van de, van de belangrijkste punten. Als het gaat om de media, moet het niet het wilde westen zijn. Dat we zeggen, alles kan. Maar dat we ook uh, uh, nadenken over hoe we met elkaar omgaan. Want voor de meeste mensen in onze samenleving... geldt dat toch als meest belangrijke vraag. Hoe gaan we eigenlijk uh -huh. met elkaar om? Maar u zegt de normen. Het is ook wel handig om te weten wat dan de consequenties zijn. Als die ombudsman een uitspraak doet, dat dat... Laten we zeggen bindend is en dat, daar, dat er consequenties aan verbonden zijn. Nee, juist niet. Uh, in mijn werk is het ook zo dat, dat ik kan niks bindend opleggen. Ik, eh, en toch is het zo dat mijn uitspraken gezag hebben, uh, vooral ook door de onderbouwing, door de deskundigheid die uh, in mijn instituut is opgebouwd uh, en door het feit dat men zich realiseert. Ja, eigenlijk kunnen we hier ook niet omheen. Dus uh, op het moment dat je het, uh, dat je het bindend maakt, maak je het veel juridischer, komen er allerlei rechtszaken omheen en zo. En dat is helemaal niet nodig. Iemand die op een gegeven ogenblik uh, vanuit een, een bepaalde positie zegt van... dit kan niet, om die en die reden, dat heeft invloed. Ja, maar toch, toch heb je bepaalde media, ik noem maar even geen stijl... He, die, die hebben ook niks met die raad voor de journalistiek... die zullen ook hiervan zeggen, nou ja, leuk als daar een uitspraak wordt gedaan... maar we gaan toch onze eigen weg. Ja, naast geen stijl kun je nog anderen noemen. Maar ik, ik kan me, laat ik zo zeggen... Op zich kan ik me best voorstellen dat Geen Stijl zegt... we hebben geen boodschap aan de Raad voor de journalistiek. Ik kan me ook voorstellen dat ze zich willen vernieuwen. Dat we zeggen dat ze buiten de ge gebaande paden willen gaan. Maar tegelijkertijd kan het voor Geen Stijl ook goed zijn maar dan noem ik niet specifiek geen stijl alleen hoor. Maar mm -hmm. eh, goed zijn om op een gegeven moment te horen... kijk wat jullie toen hebben gedaan, op dat punt... daar is toch dat, eh, die norm in het gedrang gekomen. En dat is een probleem. Ja, Want we moeten het inderdaad niet alleen maar over geen stijl hebben. Want op internet gebeurt natuurlijk heel veel... wat, ja, wat, wat toch een beetje in het schemergebied zich afspeelt. En daar zou die ombudsman dan veel uitspraken over moeten doen misschien. Ja, veel. Kijk, het gaat vooral ook om de kwaliteit. Hè. In deze tijd kun je in ieder geval zien... dat het veel complexer wordt. Vroeger had je één of twee, vier, vijf, tien kranten en één en of twee omroepen. Maar je hebt er heel veel en internet komt erbij. Dus het is eigenlijk niet bij te houden. Dus die ombudsman zou ook helemaal niet systematisch bezig moeten zijn. Maar die zou thematisch of, of moeten kijken naar bepaalde belangen... en gewoon zeggen van kijk, daar komt die de knel. Soms kan dat signaal... Le ertoe leiden dat bijvoorbeeld uh, de wetgever iets gaat doen. Hè? Want het kan best zijn dat, uh, dat er op een gegeven moment... op een bepaald punt uh, wetgeving zou moeten komen. Of dat een beroepsgroep zich iets uh, aantrekt. Het kan ook een rol spelen bij de opleiding van journalisten. Dus het kan een, een uh, gevolg hebben die, die heel breed liggen en die buitengewoon effectief zijn. Ja. Nou, het pleidooi ligt er. U hebt hem op de stip gelegd. Zoals dat al zo mooi heet. Uh, nu moet iemand er nog in uh, koppen. Ik wacht af. Ja, Dank u wel. Dat was Alex Brenningmeij, de Nationaal Ombudsman... met zijn pleidooi voor een media-ombudsman. Dan is hier de laatste vraag, de handvraag. is De Beatles naar Blokken. Het mediaarchief. Op 14 juni 1982, dus deze dag in 1982, kwam er na een kleine drie maanden een eind aan de Falklandoorlog. Argentinië, toen nog onder dictatoriaal bestuur, bezette de Britse eilandengroep met veel militair machtsvertoon. Premier Margaret Thatcher vertelde na de inval het Lagerhuis wat er gebeurd was. en kondigde meteen aan dat de Falklandeilanden van Groot-Brittannië zouden blijven. In het medearchief vandaag de aankondiging van een oorlog. De Prime Minister, Mr. Speaker, sir. The House meets this Saturday to respond to a situation of great gravity. We are here because for the first time for many years, British sovereign territory has been invaded by a foreign power. After several days of rising tension in our relations with Argentina, that country's armed forces attacked the Falkland Islands yesterday and established military control of the islands the Falkland Islands and their dependencies remain British territory. No aggression and no invasion can alter that simple fact. It is a government's objective to see that the islands are freed from occupation and are returned to British administration at <laughs> the earliest possible moment. Ja, Margaret Thatcher die uh, voor de oorlog impopulair was in uh, Engeland... Uh, heeft zeker geprofiteerd van deze militaire overwinning... bij haar herverkiezing in 1983. Want de Iron Lady zou tot 1990 aanblijven als premier. Lunch met Jurgen van den Berg. En de Mol, het grote bedrijf achter tv-succes als Big Brother en Deal or No Deal zit in de problemen. De producent zit voor ongeveer 2 miljard in de schulden. En dat kan lang niet uh, de hele tijd nog goed gaan. Aan de telefoon is journalist van het Financieel Dagblad Johan Leupen. Uh, goedemiddag. Goedemiddag. Jij bracht het nieuws vandaag naar buiten in uh, jullie krant. Uh, voor ons kwam het nieuws toch een beetje als een uh, verrassing. Uh, rommelde het al lang bij En de Mol eigenlijk? Ja, kijk... Ja, wij volgen dit al een tijdje, dit dossier. En het is al zo, het is wel zo dat vorig jaar begonnen toch al een beetje te ontsporen. Um, toen zag je ook, ze hebben eigenlijk een beetje een onmogelijke opdracht meegekregen uh, in, uh, tijdens de overname in 2007. Hè, dat was natuurlijk een topjaar. Uh, leningen waren heel goedkoop. En um, nou, de verwachtingen waren toen hoog voor Enemol. 2007, en, en, voor de Goede oor is het overgenomen door Berlusconi en, en zijn bedrijf. Ja. En Goldman Sachs, hè, de bank. Ja, door, ja, precies. Die hadden dat samen gedaan. En die hebben dat, die structuur zo opgezet. En eigenlijk is dat helemaal niet meer van deze tijd. Ik bedoel, de hele wereld is natuurlijk compleet veranderd. En uh, zij zijn nu aan het beswijken onder die, die, die, uh, die schuldenlast. Hè, dus er moet echt snel wat gebeuren. Dat is zo. Ja, maar 2 miljard aan schulden. Hoe, hoe zijn ze daar aangekomen? Hoe is dat tot stand gekomen? Nou... Kijk, um, dat is al vaker uh, zo gegaan in, in hele goede jaren. Hè? En dan kochten uh, dus die partijen zo'n bedrijf. Die laden dat vol met schuld. En eigenlijk uh, moeten die, uh, moet zo'n bedrijf dat vervolgens zelf gaan aflossen. Hè? En uh, toen, uh, toen die deal gemaakt werd, toen zag dat er voor de eigenaar uh, er, uh, heel uh, haalbaar uit. Hè? Maar dat is natuurlijk niet zo gebleken. En, en intern uh, was het toen al een beetje uh, het gevoel van... Uh, goh, hoe gaan we dit in godsnaam doen... Uh, de verwachting waren heel hoog. Hè. Big Brother, dat, wat echt een ongekend succes is geweest, dat moest, moest eigenlijk ieder jaar weer een vervolg uh, of een, een nieuw soort succes komen. Hè. Dus ja. dat, dat, dat, dat geeft wel een beetje aan van, uh, wat, wat, uh, wat er van ze verwacht werd. Ja, maar ik begrijp dus, het is ook een soort boekhoudkundige truc, als je dat zo mag zeggen, zeg ik even in mijn termen. Ik bedoel, uh, um, om, laten we zeggen, allerlei schulden dan in dat bedrijf te parkeren. Ja, nou ja, en dat kan ook heel goed gaan hoor. Ik bedoel, je ziet ook bij kabelbedrijven doen ze dat ook. Zoals ik al, en uh, daar, uh, daar werkt dat gewoon. Een stabiele inkomstenstroom. En um, daar zijn alle betrokkenen redelijk gelukkig mee. Hè? Ja. Dus, maar, maar in dit geval is het echt uh, niet meer van deze tijd en ook uh, vanwege de fluctuaties in die markt. In de tv-markt is het natuurlijk totaal veranderd. Uh, alle budgetten, die zijn helemaal gedecimeerd natuurlijk ook ja, ja, in die periode. Ja. En, en, en uh, ja, die, die kijken heel anders aan tegen het bestellen van een hele reeks programma's voor meerdere jaren. Je ja. wil nu is het gewoon een paar keer uitproberen en dan werkt het niet, dan gaat het stekker eruit. Is er niet uh, nog een ander probleem, en dat is dan veel meer, uh, laten we zeggen, een tv-inhoudelijk probleem, namelijk dat een van de eigen oprichters van Animal, John de Mol, uh, met zijn talpa, natuurlijk behoorlijk aan de weg, Timmet. Die ja, heeft is bijvoorbeeld, die voice, the Voice van. of Holland is een enorm succes. Ja, dat klopt. En het, het, uh, daar heeft Animal last van in de zin dat... aanvankelijk zouden zij de, de partner worden voor John met zijn talpa... om uh, de, zijn programma's uit te gaan rollen wereldwijd. En nou, dan zijn ze dus niet uitgekomen uh, destijds, in 2007. Uh, en ze werden het niet eens over uh, hoe, die, hoe die verdeling van de winst zou worden dan. Ze waren ook een beetje bang dat John daar uh, de bovenliggende partij zou worden... Ja, toen heeft John uiteindelijk aan de kant gezet en heeft gezegd, nou dan ga ik het helemaal zelf doen. Maar ja. ja, dat lijkt er nu aardig te lukken. Dus, dus, ja. Uh, ja. Wat, wat, kan, wat gaat er nu gebeuren, Johan, met Endemol? Gaat het bedrijf failliet? Nee, nee, nee. Dat, dat is echt uh, op dit moment echt ondenkbaar. Uh, het blijft wel een van, van de grote namen in tv-productieland. Um, en ze zijn, ze, er wordt ook gewoon nog best veel geld verdiend. En uh, dat zal nog wel even zo blijven. Het is alleen zo dat uh, de verwachtingen moeten wel even naar een realistischer niveau toe. En het kan ook zijn dat uh, een aantal schuldeisers, dus de banken, dat die een stukje van het bedrijf uh, zelf krijgen nu ook. Um, en uh, dat die dat een tijdje op hun balans houden totdat het weer meer waard is. En dat ze uh, toch nog flink uh, wat terug kunnen krijgen. Ja, maar er blijven gewoon programma's daar gemaakt worden... die we uh, dan via allerlei zenders kunnen zien, zeg jij. Dank ja, voor je deskundige uitleg van het Financieel Dagblad. Johan Leupen was dat. Zo meteen ons mediaforum. Dat doen we vandaag met Bart-Jan Spruit en Max van Wezel. Eerst is hier Jan van de Putten. Radio 1, het NOS-journaal. Vakbond FNV Bondgenoten heeft een alternatief gemaakt voor het pensioenakkoord dat vrijdag is gesloten. Details worden vanmiddag bekend als de bond het alternatieve plan presenteert. Volgens een woordvoerder bevat het meer zekerheid voor werknemers. De Griekse regering geeft ruim 1,2 miljard euro aan staatsobligaties uit. Gisteren zei kredietbeoordelaar Standard Poor's dat Griekenland het minst kredietwaardige land ter wereld is. Op dit moment debatteert minister De Jager met de Tweede Kamer over meer steun aan de Grieken. En ook de Europese ministers van Financiën praten er later over. Staatssecretaris Bleker voelt niets voor de oproep van de voedselbanken... om voedsel te vragen uit Europese overschotten. Het aantal mensen dat zich aanmeldt bij de voedselbanken stijgt... terwijl het aanbod van voedsel van bedrijven daalt. Twintig EU-landen krijgen ook voedseloverschotten uit Europese voorraden. Maar volgens Bleker is sociaal beleid een nationale kwestie. En bij de Elfstedentocht voor motorrijders in Friesland... zijn gisteren honderden bekeuringen uitgedeeld. Alleen al tussen Woudsend en Spannenburg... kregen meer dan 350 motorrijders een bom, omdat ze te hard reden. De maximumsnelheid van 80 km per uur werd volgens de politie massaal overschreden... bij die Elfstedentocht voor motorrijders. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. De zon overheerst in Nederland en alleen in het zuidoosten... is het in eerste instantie zwaar bewolkt. Geleidelijk ontstaan er stapelwolken en is er een minuscule kans op een bui in het oosten van het land. De temperatuur loopt onder invloed van de zon al aardig op tot gemiddeld 20 graden. In de schaduw van de wolken blijft het kwik een aantal graden achter. Vanavond winnen opklaringen het terrein. Vannacht koelt het af tot 8 graden in Groningen en 12 tot 14 graden in Zeeland. Morgen woensdag dan draait de wind naar het zuiden tot zuidwesten en voert zachte lucht aan. Niet alleen zachte lucht, ook bewolking en buien komen onze kant op. In de ochtend is het zonnig en droog. In de middag bewolkt en toenemende kans op buien met in het zuidoosten ook kans op onweer. Het wordt morgen warm met temperaturen van zo'n 20 graden aan zee en 3 tot 24 graden in het oosten van Nederland. Na morgen wisselvallig en een tikkie frisser. ANWB Verkeersinformatie. Op de A2 een korte file van Eindhoven naar Maastricht. Bij Maastricht 2 kilometer. Op de A12 Den Haag naar Utrecht nog een staartje van een file bij Zevenhuizen. 3 kilometer na een ongeluk vanochtend. De langste file staat in Limburg en heeft waarschijnlijk veel te maken met Pinkpop. Op de A76 hele naar Geleen. Tussen Knappen en Essen en Geleen 9 kilometer. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Vraag met uh, Max van Wezel, uh, collega hier van Radio 1 en van Vrij Nederland. Uh, maar die staat nog ergens in de lift hier in dit gebouw en dan weet je het nooit. Uh, mm. Bart-Jan Spruit is wel LZ4, gewoon vertegenwoordigd. Tuurlijk tegelijk Rechts is altijd Realtijd. op tijd. Links altijd te laat. <laughs> ja. te laat. Even dat plan van de nationale ombudsman, Alex Brenningmeij. Ja, uh, ik heb het gehoord, We ja. hebben ja. een media-ombudsman. Is ja. dat een goed idee? Ja, ik, wat is de concrete aanleiding? Is dat met geen stijl van uh, de afgelopen dagen? Of, of het nieuws in het uh, Financieel Dagblad over Endemol? Ja, nee. Oh, ja, nee, maar nee mee, meer in het algemeen. Hij, hij, hij heeft dat pleidooi uh, was eerder uh, gevoerd. Ja, ik weet het niet. Ik, ik leef liever in een vrije... dan in een gereguleerde wereld. En Max van Wezen misschien ook wel die hier komt. Kom net binnen? Liever in een vrije wereld. Ja, toch? Ja, ja. zonder regels. Gaat dus, uh... ja, ook gelijk in, prima. Ja, ja. Dit is zonder bureaucratie ook. ook. Ja, zonder bureaucratie. Zonder overheid. Ja, maar zoiets als een, om daar gelijk een heel okay, instituut voor op te tuigen... Dat of gaat een, over het idee... media, omgeving. Omgeving. Omgeving, media okay. En om daar gelijk nou een heel instituut voor op te tuigen... Dan krijg je toch eigenlijk een soort overheidsorgaan... dat de media gaat controleren. Dat is een beetje... Problematisch. Dus ik zou veel liever een soort Amerikaans model uh, hebben. We gaan straks toch ook nog over de wereld van Sarah Palin praten. Mm -hmm. En dat in die wereld van Sarah Palin, of in ieder geval in een conservatieve Amerika, heb je heel veel denktanks. Onder andere ook denktanks die de media volgen. En. Ja, gewoon naar, naar buiten brengen wat daar allemaal gebeurt. Die, die o, laten o, dan o, zelf wel iets horen ja, of zo? Ja, die, die laten zelf iets horen en dan wordt vinden. het zeg maar, aan het oordeel van de burger voorgehouden van... is dit nou acceptabel of niet en trekt eruit je consequenties. Nu krijg je veel meer dat er iemand namens de overheid gaat zitten controleren... en eventueel kan gaan straffen of, of, of er nieuwe regels kan, kan gaan maken. Ja, daar moet je altijd mee uitkijken. Als ja. het, nou, of zegt de hij relatie die, tussen overheid en media gaat. Straffen, dat is, daar denkt hij niet gelijk, want dat kan hij nu ook niet. Maar hij hmm. hij Hij, ja, ja, hij, hij kan, er een zaak hij kan nemen maken. en shamen. Ja. Ja. Maar dat kan zijn denktank ook. En dan hou je het een beetje vrijer. Maar ik vind het een geweldig idee van Brendan Meijer. Hij heeft over een heleboel dingen groot gelijk. Namelijk vooral over de Raad voor de Journalistiek die bestaat... Een soort intern tuchtrecht is. En ja, op het moment dat de Telegraaf Elsevier, ik geloof dat uh, Nieuwsuur weer terug is, die erkent ze weer, maar heeft ook een tijd hun geboycot. Het gezag daarvan is natuurlijk niet groot als een paar. Maar krijg je dat met zo'n ombudsman ook niet dan? Nee. nee, want precies wat uh, Bartjan zegt, dat is een soort overheidsfunctionaris waar, uh, waar je niet zomaar aan voorbij kan gaan van de raad van de journalisten. Die kun je gewoon zeggen: van... joh, dat zijn een paar andere journalisten, wat heb ik ermee te maken? Ja, maar het zelfkritisch vermogen binnen de media... is natuurlijk heel is slecht ontwikkeld. Dat is nul. ja nou, min nul. Ja. Nou ja, dus de NOS heeft toch ook een ombudsman nu. en dus het de moet Volkskrant van buiten komen het? en onafhankelijk zijn. En, maar maar, maar vind je het geen vreemde gedachten, Max... Mm -hmm. uh, dat je een zeg maar, overheidsinstelling krijgt die de media gaat controleren? Ja, maar die ombudsman of van die media zelf... dat werkt helemaal niet zo goed. De Volkskrant zat net in een enorme ontslagzaak met ja, maar dat, Jan Neus. Dat had volgens mij niet te maken met zijn werk op zich. Dat er was gewoon een arbeidsconflict tussen hem ja. en de Volkskrant. Nou, ik zou ook eens met Tom van Brussel en Geikje Roethoff... de vorige ja. ombudsmannen van de publieke vragen wat hun fijne ervaringen zijn spiel. geweest. Dat was dus niet zo, dat liep ja. ook verkeerd. Dus er is heel veel voor te zeggen. Ik zou ook het liefst zien dat die media zelf een ombudsman of ombudsvrouw hebben... maar dat, dat die ook de ruimte krijgt. En dat ja. is niet altijd zo. Dus het is worden. wel een groot gebaar van zo'n krant of van de NOS in dit geval... om te zeggen we hebben een ombudsman... maar zou die dan kritisch is op, op het eigen uh, functioneren dan... Uh, nou, dat werd ja. niet in dank afgenomen, nee, ja. heb ik begrepen. Nee. Dus, ja, dus, dus er is iets voor je te dat zeggen punt. dat ja. er een mediaombudsman is die daar niet, uh, niet, niet naar Marcel gelauf of, of Peter van der Meers hoeft uh, ja. te lopen met mag ik dit wel? Ja. Ja. Um, er is aangifte gedaan tegen Geen Stijl door Stadsdeel Amsterdam-Oost. Uh, Geen Stel had namelijk geheime documenten gepubliceerd over de besluitvorming rond een omstreden muziekmakerscentrum. Geheime stukken stonden op een afgesloten deel van de website van het stadsdeel, maar de inlogcodes stonden volgens Geen Stel ook op die site. Um, is die aangifte terecht, vind je, Bas jan Spruit? Van gemeente? Nee, die, die hebben ze zo ontzettend geblunderd. Want ze zijn erop geattendeerd. Door de journalisten gezegd, ja, er is niemand aanwezig. Kunt u na, ja. na, na het Pinkster weekend terugbellen? Ja, als je dan, zeg maar, uh, oh, problemen... Die, die ombudsman belt al gelijk, de <lacht> Ombudsman. Ja, nou, de nou dat, ombudsman wordt al ik direct... dacht gevallig. Misschien kunnen ze mij vragen. Het lijkt me best een mooie functie, ja. namelijk. Dus... Ja. Nog, nog even tien minuten lang. Nee, eh, ik, ik vind het gewoon, als je zo dom bezig bent geweest... en als daar dan stukken uh, die je zelf blijkbaar uh, op je website hebt gezet en je geeft ook nog de toegang en er wordt gebruik van gemaakt misschien misbruik maar je hebt zelf zo slecht gereageerd dan moet je je verlies nemen en moet je dat sportief ja. oppakken en niet Alsnog, uh, met een, uh, Max, ik begrijp dat Nieuwe Revue aanklop. dit verhaal ook had kunnen maken... maar die hebben het toch laten liggen... omdat ze niet zeker van waren of dit wel mocht eigenlijk. Ja, het was een verslaggever van Nieuwe Revue die dit ontdekt had... van dat je gewoon in die, dat gesloten deel van de website van Stadcel Oost kon. Uh, heeft het aan zijn eigen krant uh, aangeboden... maar uh, de hoofdredacteur Frans Lomans vond het de linkersoep kennelijk. Heeft het niet gedaan... En vervolgens is het doorgespeeld aan Bart Brusser van Geen Stijl oh, die ja. het wel heeft gepubliceerd. Ja, ja. Ja, maar ja. mag dit, vind je? Bart Bru Bert Brusser heet hij trouwens. Even. Bert Brusser, sorry. Um, nou, ik vind het op een randje. Als je de Volkskrant ook mag schrijven, moet je wel de voorname weten. Ja, dan ben je belangrijk. Ja. Ja. Jaloers dat jij nog geen column hebt gekregen. Terwijl je toch ook heel, heel rechts bent, net als Bart Brusser. Ja, dus de volkskant ja. had het best kunnen doen. Nou, we een beetje andere manier echt, oh, zo, misschien. Oh, ja, en ja, we ja. hebben Bart Janspruit ja. gepusht voor Buitenhof, maar dat wil hij zelf niet. Ja, dan moet je Sibinia weer vragen naar zijn ervaringen met het buitenwerk. Ja, dat is een Joshua Lievestroom. Dat is een slechte ervaring. Op... Maar goed, even, even terug naar die zaak van. Uh, van Geestel. Nou, stel? moet je luisteren, het is op het randje. Uh, die, de deelraad is zo stom geweest om de code op het openbare deel van uh, het net te zetten. Maar er geldt natuurlijk voor het besloten deel van een, het web... wel degelijk een soort van briefgeheim. Kijk, als iemand jou het sleuteltje van mijn postbus geeft... Ja. dan geeft dat jou toch nog niet uh, het recht om mijn enveloppen te openen. Laat staan om het allemaal op internet te publiceren. Tenminste, ik hoop dat je dat niet zal doen, Jur. Nee. En zo, ja. zo is het een beetje. Ondanks het feit dat die deelraad zo stom is geweest om het op het net te zetten... heb je toch juridisch gezien niet meteen recht om dan in te breken... in het besloten gedeelte en het te publiceren. Maar ja. wanneer gaan we het dus wanneer gaat het nieuws voor, zeg maar, in dit geval uh, net, netjes zijn? Nou, nee, kijk, strikt model gesproken heeft Max gelijk. Dat, hè, dat, je, het kan niet. Je stelde mij de vraag, van, als het dan toch gebeurt... moet je dan mm -hmm. met een aanklacht komen? Of moet je, nee, precies. Dan, dan vind ik dat je zo stom bent geweest... dat je ook dat, dat terecht eigenlijk hebt verspeeld. Maar, maar was, en dan dit, moet je was dit nieuws belangrijk genoeg om, om een beetje over die grens te gaan? Misschien? Ja, het is natuurlijk wel een stadstil dat in opspraak is... Hè, de afgelopen tijd, door de manier waarop er mm -hmm. uh, geklungeld wordt... en met geld wordt gesmeten. Waarom, waarop falende politici, zoals Fatima weer worden teruggehaald en zo. Ja. Dus het is wel een verhaal. Ja. Het nou. is niet zomaar uh, toevallig. Kijk ja, nou, toch heeft het zin nog geen recht om, uh, om dit te doen. Er bestaat wel degelijk iets als het briefgeheim... Het is slecht geregeld op internet. Er is nog heel weinig rechtelijke uitspraak en jurisprudentie ja. over. En ik hoop dat het wel voor de rechter komt, dit, zodat je nou elk geval duidelijkheid ja, hebt... of ja. dit nou mag of niet. Ja. We wachten dat af. Dan het Financieel Dagblad. daar hebben we net ook over gehad. Die uh, groot verhaal vandaag hebben over Endemol. Uh, 2 miljard euro schuld bij dat bedrijf. Uh, ja, de, de, de bazen komen daar natuurlijk niet zelf mee naar buiten. Dus dat is allemaal op basis van bronnen. Ja. Wel riskant voor een, een, een blad om... Je moet wel echt zeker maar weten ik, dat ik, het Ik hoorde klopt. jou net de journalist interviewen van het uh, Financieel ja. Dagblad. En die zei, nou ja, dat Endemol nou ook weer niet op omvallen staat. En wat ook onduidelijk is, is, voor mij althans... wat zeg maar, de nadelige gevolgen van dit bericht zijn voor derden. Gaan mensen nou... Hey, kijk, je, je hebt het dat gehad met de DSB-bank, weet je wel. Ja. Dat, stond, dat was zondagavond, werd duidelijk hoe erg het er ervoor stond. Het stond maandagochtend in ons aller volkskrant. En toen gingen mensen allemaal geld opnemen. Dus ja. dan kun je ze, ja... Ja, dat lag iets anders. Ja, het is anders, maar ik bedoel in het algemeen... van wat zijn nou de consequenties voor... Maar die voor zijn groot. Adel ja. je, je kunt door uh, ongelukkige publiciteit... Uh, kan een bank of een bedrijf omvallen natuurlijk... als alle schuldeisers uh, vandaag hun geld gaan ophalen... en dan hebben ze een probleem. Ja, ja. Alleen als journalist moet je daar eigenlijk niet om malen. Het gaat erom, klopt het of niet? Wat bij de DSB het geval was, en dat, dat uh, deugde dus niet helemaal bij de Volkskrant... was dat ze midden in de nacht op hun website hebben gepubliceerd... de rechter heeft eigenlijk het faillissement van DSB uitgesproken. Ja, ja, ja. Dat was op dat moment niet zo. Ja. Dat was een foute tip die uh, de Volkskrant ergens van de Nederlandse Bank... of het ministerie van Financiën had gekregen. Ja. Zodra dat op de site stond, is iedereen ja. zijn geld gaan opnemen... Ja. S ochtends, zodat in de loop van de dag de rechter echt het faillissement moest uitspreken. Ja. En dan ga je te ver als journalist. Ja. Maar als dit bericht klopt en bij het Financieel Dagblad... is daar meestal weinig twijfel over mogelijk, ja. Moet je publiceren, denk ik. En dan kan het wel consequenties hebben. Want ook mensen, afnemers, die denken misschien... nou, laat ik toch maar met een ander in zee gaan nu. De... Ja, bij Endemol uh, is natuurlijk heel ziek van dit bericht, ja. Maar ja, ja dat, uh, het zijn feiten. En uh, dan, hoe moet je als journalist ben je niet verantwoordelijk ja, voor de consequenties? Dan hoef je niet terughoudend ja. te zijn. Nee. Dan die uh, e-mails van Sarah Palin. Uh, ook een, een WOP-procedure is daar aangespannen. 25.000 uh, geprinte mailtjes. Uh, dat is in de tijd dat zij gouverneur was van Alaska. Want tegenwoordig reizen ze geloof ik met een camper door het land. Of met de motor. En is nog steeds onduidelijk of ze gaat voor het uh, presidentschap of niet. Uh, ja. Maar goed, dit was over die tijd van het gouverneurschap. Ze ziet er wel mooi uit, hè, met ja, zo'n helm, uh, helm en laars. Ja. 10% van die uh, mails blijft geheim. Uh, de rest is dus wel uh, naar buiten gekomen. En er blijkt eigenlijk niks in te vinden. Voorlopig. Nee, be behalve dat ze... Ze is zo mooi bruin. Ja. <laughs> en de, de, de zonnebank. En maar ze, de, ze gaat dus vaak onder de zonnebank liggen. Er is één mailtje waarin ze vraagt of dat mag op haar eigen ding kantoor, kantoor. wilden ze, wilde ze zo'n ding laten ja, Dat is het ja. enige, En dat stond ook nog in de New York Times. Dat was dom van de Times. Wat me wel lijkt: als je gouverneur van Alaska bent en het oprijdt, ja, ja. dan heb je ergens recht op. Ja, dat vind ik ook. Ja. Maar de Washington Post heeft er 14 man opgezet op dit hele verhaal. Ja, ja, dat nou, is niet een beetje overdreven. Nou, zij vraagt er natuurlijk om. Zij is de Rita Verdonk van, uh, van de Nieuwe Wereld. Hè? Het is iemand die zelfs ik zo... Vind de, ik, vind beter, ik vind het beter ook. Ja, maar ze lijken op elkaar in de zin van zo'n vrouwelijke tank... Ja, en dan ja. iedere talkshow doen en nooit nee zeggen. Ja, ik denk dat Pelin beter kan jagen en dat soort dingen. En beter Opeeren. motorrijd dan... dan nou, motorrijden staat vast. is toch een goede politica. Ja, nou, kijk... Ik begrijp wel dat men in Nederland, Sarah Palin, uh, een raar fenomeen vindt. Maar ik begrijp, je moet ook weten: zij moeten begrijpen dat in Amerika. en een niet onaanzienlijk deel van de bevolking. zo'n vrouw geweldig vindt. Dat ja. ze iets vertolkt. in ieder geval dat ze iets vertolkt. in haar politiek, in haar standpunten. hoe dom ze verder ook is. of hoe niet dom, maar slecht onderlegd ze verder ook mm -hmm. is dat dat toch, uh, ja, als zij als mee gaat doen, dat ze een factor is... om in Amerika rekening mee te houden. In Nederland zou ze kansloos zijn. Oh, nee, maar dat ontken ik helemaal niet dat ze een factor daar is. Maar ze is zo, uh, ja vergeef me het woord, mediagel dat je de, de aandacht van de journalisten als een magneet aantrekt... als er dan iets is. En er was hier iets, je moet in Amerika namelijk... als je gouverneur of senator bent... moet je gebruik maken van de overheids. Uh, uh, e-mailadressen, ja. omdat die onder de wet van openbaarheid van bestuur vallen daar. En dat had zij dus niet gedaan. Ze had een heleboel uh, brieven geschreven op haar eigen persoonlijke e-mail, de e-mail van haar man, de e-mail van haar zuster, haar vader, en weet ik veel ja. wat. Ja. En voor de pers is dit wel een belangrijk punt, principieel. Het heeft niet veel opgeleverd, maar principieel is het een belangrijk punt dat functionarissen ja. hun e-mail via de officiële weg moeten doen. Want in Amerika is dat bezit van de burger, die ja. e-mails. Maar in de ja, inhoudelijk kunnen we er dus in Amerika is dus een hele andere wereld. Kijk, in, in, in, dat zie ook met met strauss kaan als ze je ergens van verdenken, ja dan dan ga je voor de bijl. Dan dan is zijn ze genadeloos, ongeacht je reputatie of positie. Dat zie je bij strauss kaan dat zie je nu bij. Stel je voor dat jij dat 25.000 pagina's van jouw e-mail. Ja, dat zou je niet willen. Daar kom ik niet eens aan volgens nee. mij. Uh, <laughs> Moeten die media nog uh, excuses maken nu, want ze hebben daar een enorme zaak van. Neemt ze werk Oké. Okay. Het heeft niks opgeleverd, maar ze moesten dit doen. De, uh, Max heeft gelijk, ze hadden even verkeerde e mailadressen gebruikt. En het is heel goed dat het in Amerika, als die regel er is... dat hij dan ook op gecontroleerd wordt. We gaan kijken of zij gaat voor de Republikeinse kandidatuur... voor het uh, presidentschap Sarah Palin. Voorlopig is het druk met door het land crossen. Dank voor uh, jullie bijdrage aan dit mediaforum. Bart-Jan Spruit en Max van Wezel. Zometeen beginnen we aan de nieuwe week van de Nationale Nieuwsquiz. Want gisteren hebben we dat niet gedaan. Week 24. Samuel Negatu is de eerste kandidaat. En dit is een liedje waarop u kunt stemmen voor de radio 1 Tour Top 100. Berry heet de zangeres. En het liedje heet Mademoiselle. Mademoiselle, secret. Des choses que je sais que Un vieux Qui colle Mademoiselle, j'étais des regret des trucs pas tragiques que j'ai fait, une odeur de rhum qui colle à la peau comme un homme. Je crains d'en savoir un peu trop Een term voor dit soort zangeressen, zuchtmeisjes. Ik heb het niet bedacht, maar uh, zo heet dat. Uh, Berry heet ze dus en Mademoiselle. En nogmaals, u kunt daarvoor stemmen op uh, de site van Radio 1... voor de Radio 1 Tour Top 100. Uh, die uh, liedjes worden dan keurig gerangschikt... en die horen we in de tijd van Radio Tour de France. We gaan uh, beginnen aan een nieuwe week van de Nationale Nieuwsquiz. Gisteren hebben we die niet gespeeld vanwege Tweede Pinksterdag... maar uh, vandaag dus wel. Samuel Negatu is 49 jaar en woont in Haarlem. Welkom. Welkom terug, moet ik zeggen. U was hier eens eerder. Hoeveel punten had u toen? Uh, volgens mij heel slecht, 27 of zo. 27, oh, oké. Okay. Dus ook een soort uh, uh, revanche. En u hebt een platenzaak. Dat vind ik zo mooi. Want die, tegenwoordig hebben die platenzaken het hartstikke moeilijk. Iedereen doet dat maar via internet en zo. Ja, nou, in platenzaak hebben we het ook moeilijk. Want uh, het is uh, nieuwe platen. Die komen wel uit. Maar niet van oude artiesten. Niet genoeg. En de verzamelaars die verzamelen eigenlijk een soort collector-items van heel ja. vroeger. En die worden steeds ook ja. minder. Want nieuwe platen worden wel weer op vinyl uitgebracht, vaak. Ja, maar niet, uh, ze houden niet bij... Nee. Dus er komen niet voldoende om uh, genoeg te verkopen. Nee. Maar krijgt u nog genoeg van die platenfreaks in de winkel die dan in die bakken staan te. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja. Af, uit, uit heel Nederland? Ja. Komen mensen, ik, ik, nou ja, in Haarlem komen mensen uit Amsterdam, Rotterdam. Ja. Het blijft altijd leuk om eens op platenzaken rond te struinen. Uh, we gaan kijken hoe ver u dit keer komt. Meer dan 27, dus dat is in ieder geval de uitdaging. We beginnen met het bepalen van de nieuwsfactor. Ik zou het best zeggen: get the fuck off met deze regering. De Nationale Nieuwsquiz. Get the fuck off. Zo ongeveer heb ik het gezegd. Ik kan, zeker kan je niet uitdrukken. Maar ik ben wel boos. Het raakt ons ook heel direct. Want zodra ik ga de prijs van ons kaartje gewoon met uh, 13% omhoog. Get the fuck off. Geen geklaag over kaalslag in de cultuur bij Nee hoor, nee hoor. De cultuur gaat goed. <laughs> met de cultuur gaat het goed. Ja, hier is vraag 1. Nog nooit werd er op Pinkpop meer geld betaald voor een artiest. Organisator Jan Smeets, we hem net even met die befaamde kreet... Get the fuck off. Uh, die Smeets dus die legde een recordbedrag neer voor welke band? Uh, Coldplay. Ja, dat is goed. Nou, verluidt 1,3 miljoen euro, hè, moet ik ze dus hebben. Vraag 2. Smeets, de organisator, liet tijdens het festival zijn ongenoegen geblijken... over de bezuinigingen die het kabinet op cultuur wil uitvoeren. Dat kwam hem op kritiek te staan van een kamerlid dat het hypocriet vindt... dat Smeets tegelijkertijd wel 1,3 miljoen euro over heeft... om Coldplay naar het festival te halen. En intussen dus kritiek op het kabinet. Welk kamerlid was dat? Uh, Aris Slop. En dat is goed, de fractievoorzitter van de ChristenUnie. Hij twitterde... Begrijp dat Coldplay 1,3 miljoen euro heeft ontvangen voor een uurtje spelen op Pinkpop. Dan kun je beter spreken van Goldplay... We gaan naar vraag 3. Ter gelegenheid van de 40e editie van het popfestival in 2009... riep het 3FM uh, de luisteraars op hun favoriete pinkpopmoment te kiezen. Om welk optreden gaat het dat ook door organisator Jan Smeets... als meest legendarisch werd benoemd? Dus in al die jaren uh, pinkpop. Red Hot Chili Peppers? Nou, dat zou hebben gekund. Nee, het was Pearl Jam. Mm -hmm. En uh, Dat was dat moment dat Eddie verder in zo'n zo kraan klom van, uh, van de camera's. Toen stond hij dus hoog boven het publiek. Het uh, was een bijzonder moment en dus door iedereen gekozen als het moment van Pinkpop. We gaan naar vraag 4, een geluidsfragment. Wie is hier aan het woord? In ieder geval moeten de Grieken zelf alles doen wat ze kunnen doen om orde op zaken te stellen. In de tweede plaats denk ik inderdaad dat de private investeerders uh, dat zullen moeten doen. Dus de banken en andere investeerders. Dit is meneer pasten. Ben de Kamerlid voor de Partij van de Arbeid, hun financiële man... en eh, vandaag debatteert de Tweede Kamer met minister De Jager... van Financiën over de problemen in Griekenland. Het kabinet wil Griekenland financieel steunen... maar dan moeten de banken, de pensioenfondsen en verzekeraars... ook hun steentje bijdragen. En de PvdA speelt een cruciale rol, maar lijkt achter de jager te staan voorlopig. Vraag 5. Niet alleen de EU-landen moeten de Grieken helpen... vindt minister De Jager ook de private sector... dus zoals banken en verzekeraars moeten dat doen niet door ze hun schulden kwijt te schelden... maar wat zouden die private partijen wel met die leningen kunnen doen, vindt de jager? Uh, de pensioenfondsen de bijdrage, de bijdrage van de pensioenfondsen? Uh, dat is niet goed, nee. Hij, hij vindt de jager dat de looptijd van de leningen verlengd kan worden... door uh, de verzekeraars bijvoorbeeld. We gaan naar de laatste vraag. Maximaal vier punten te verdienen. We zoeken aanwijzingen over een uh, persoon uit het nieuws. Uh, de vraag is natuurlijk wie bedoelen wij hier... Als u het antwoord denkt te weten, onmiddellijk stoproepen. Dit zijn de aanwijzingen. 4. Ik ben ontdekt door een Britse carnavalszanger. 3. Ooit was alleen Maradona meer waard dan ik. 2. Mede door mijn raken kopbal werd Oranje Europees kampioen in 1988. Gullet. Ja, dat was hem inderdaad. Um, hoe zit dat dan met die Britse carnavalszanger? Barry Hughes was trainer van Haarlem toen hij Ruud Gullit daar ontdekte. En die was ook bekend als carnavalszanger. Ik wil op mijn kop een kamerbreed tapijt. Nummer 7 in de top 40 van 1981. Um, halverwege de jaren 80... Nee, het was 1987 om precies te zijn vertrok Ruud Gullit naar AC Milan... voor 17 miljoen gulden. Omgerekend zou dat nu 7,7 miljoen euro zijn voor zo'n speler, zeg. Dat is ongelooflijk. Um, dat koop je eigenlijk, vind ik, als je nu de bedragen ziet. Uh, enorm bedrag wel voor die tijd natuurlijk, 17 miljoen gulden. En alleen Maradona kostte toen meer in die tijd. Die was namelijk 21 miljoen gulden waard. Nou, Ruud Gullit. En de reden dat we hem uh, hebben centraal gezet in die laatste vraag... is uh, dat de voorzitter van zijn club hem um, ontslaat... als hij de volgende wedstrijd verliest. Ruud Gullit, op dit moment uh, actief in Grosny. Komen we op een factor van 5, Dus daarmee spelen we zometeen deel 2 van de quiz.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 De stelling. Door de bezuinigingen van staatssecretaris Zelstra wordt het cultuuraanbod te mager. Nou, het ging er net ook wel even over in de quiz, met name via de mond van Jan Smeet van Pinkpop. En 200 miljoen moeten worden bezuinigd en de stelling is duidelijk. U mag zeggen of u het er mee eens bent of oneens. Door de bezuinigingen van staatssecretaris Zelstra wordt het cultuuraanbod te mager. U eens of oneens, graag sms'en naar 7070, dat kost 50 cent. U mag gratis bellen, nummer 0800-1101. U kunt ook stemmen op onze website www.stand.nl En als u twittert gebruikt dan je Standpunt. Gaan we snel door naar deel 2 van de quiz, factor 5. Dus daarmee gaan we zometeen vermenigvuldigen. 90 seconden de tijd. Veel vragen. Als een antwoord niet duidelijk is, pas roepen, dan stellen we snel de volgende vraag. Komt die? De nationale nieuwsquiz. Welke politieke partij heeft de parlementsverkiezing in Turkije gewonnen? De AK-partij. Dat is goed. 24 dierenorganisaties hebben staatssecretaris bleken laten weten tegen het afschieten van welke beesten te zijn. Uh, ganzen. Dat is goed. Ongeveer 30.000 passagiers zijn gisteren in Australië gestrand. vanwege een aswolk van een vulkaan in welk land? Chili. Is goed. Het merendeel van de lagere en middelbare scholen bezuinigt in hun budget op het aantal wat? Leraren. Goed. De Grand Prix van Canada is gewonnen door welk Formule 1-coureur? Bouton. Dat is goed. Op een donorconferentie is hoeveel geld beloofd voor vaccins tegen diarree en longontsteking? Uh, 4 miljard. Dat is, 4,3 miljard dollar, 3 miljard euro. 273 teams die meededen aan welk hardloop-estavette-evenement... voor een goed doel hebben gisteren de finish gehaald? Europa, Europa Run. Dat is goed. Welke Nieuw-Zeelandse stad is gisteren door aardbevingen getroffen... net als in februari van het jaar? Christchurch. Dat is goed. Welke Nederlandse voetballer speelt de komende twee seizoenen... op huurbasis bij HSV? Kastelen. Uh, nee, Jeffrey Bruma. Oh, een diepzeeduiker en schatzoeker gaan op zoek naar het lijk van wie? Het ja, is goed. Uit welk land komt de investeerder die een belang in SAP heeft genomen? China. Is goed. Basketballers uit welke stad hebben zondag de Noord-Amerikaanse profbasketbalcompetitie NBA gewonnen? Is goed. Op een camping in welke plaats heeft in de nacht van zondag op maandag een grote brand gewoed? Hoek van Holland. Is goed. Waar staat China tot eind juli geen toerisme toe? Uh, stop. In Tibet. In welk Europees land is de afgelopen Pinksterdagen een referendum gehouden? Onder meer over kernenergie. Italië. Is goed. In Groot-Brittannië is er ophef ontstaan over paaldanslessen voor wie? Kinderen. Ja, reken ik goed. Het is kleuters staat hier, maar kinderen zijn kleuters. Uh, of kleuters zijn kinderen. Ja, ja. Die laatste tellen we er gewoon bij. Uh, komen we op 13? Nou, dat is 65. Ja, het helpt. Ik heb mijn dochter Hanna bij me, dus zij heeft mij geholpen. Kijk Een maatje van zeven. Dat, dat is de geluksbrenger in ieder geval. In ieder geval beter dan vorige keer. We kijken of het stand houdt tot, uh, tot vrijdag. En als dat lukt, dan... Uh, ja, Kandidaten nog... steeds beter, heb ja. ik, uh, ik gezien. U krijgt in ieder geval twee kaarten voor beeld en geluid. We doen de lunchradio erbij in de mok. En uh, als het stand houdt, dan uh, misschien ook nog 300 euro. Uh, dank u wel. Goede reis terug naar Haarlem. Dank u wel. Wij melden ons zometeen weer en dan gaan we praten over motorbendeoorlogen. Wel of niet in Nederland. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof in de mensen. En CRV. De Radio 1 Tour Top 100. Een flirt avec toi, je wat zijn de 100 beste Franse hits? De Radio 1 Tour Top 100. Ga naar radio1.nl. Kies uw favoriete Franse muziek. En luister tijdens de Tour de France naar de Radio 1 Tour Top 100. Ga naar radio1.nl en stem. De Radio 1 Tour Top 100. De 100 beste Franse hits.